JG Productions yeah, yeah, yeah, yeah. Heb je misschien een tijden in je leven Hoor je lees veel vergeten Mensen die pijn hebben geplaatst In de software van je leven Dingen die zijn gebeurd, waar je nu niet meer weet Hoe je mee moet gaan leven Tenne zijn gevallen, maar niemand die tegen je zijn maar Lijkt de zon niet meer schijnt in je leven Maar na de nachts zal je zon je tegen me komen Met een betere morgen dus gaan zorgen Ik weet het is moeilijk te geloven Dat hij die pijn heeft gezien, die pijn heeft vervoerd Hij voelt de tranen van je ogen wegen Je verleden wisselen, wat je pijn doet, dit in mijn pijn Want als ze niet zo zou zijn, zou hij zijn zo'n gegeven voor jou en mij Want ik kijk naar de hemel, voor de liefde van zijn moeder. Sensie. Opnieuw te beginnen als het fout gaat. Broeders, broeders, zussen, zussen, actie. Doe wat je doet, het kwaad ha, Je weet het. Bed tot God, redding zal worden gestuurd. Wat te doen bij je ongeval? Al sla je me dood, God, in hulp van nood. Geloof me anders kon je me heden niet horen. Degene die niet gelooft, je bent gek. Zoals deze track G, ik zie aan of toveren, denk je je gaat helpen? Magie, een sombere, pijnlijke, afschuwelijke traditie. Misschien wel bij de Heer No Man, de Heerschappij. <laughs> Wacht op jou, ga aan de Heer, zijn zij. Blijf trouw, geen berouw, geloof gauw. En alle hemelse glorie, glorie. De duivel die jou haat, maar als je naar je leven kijkt Zij je misschien met hem paraat. In zijn leger, zo soldaat Kijk eens naar je leven, vind je nog te spijn om met hem te leven Mijn vader, God, die je zoveel geven Ben jij nog steeds niet in zijn leven De duivel haat jou zoveel Dat hij jou hoofdje omhakken Maar God, is het daar te beschermen. hemel zwaar gesproken. Kijk eens in mijn ogen. Verkering is verbetering niet gelogen. Kijk eens in mijn ogen. Geen verdriet geloven is God. Tot eindstand beloven dat het kwade je niet geschiet. Ik zeg je moet vergeven om vergeven te worden. Volop dom is het mijn leven voor poen. Je ziel is niet waard. Een miljoen en de hemel is prijsloos als een goddelijke. Mijn hart zo maar u wil ik zijn, maar u wil ik zijn Want dat vind ik zo pijn. Mijn hart heeft zo veel bang Maar u wil ik zijn, maar u wil ik zijn Want dat vind ik zo pijn. Ja Ja Ja Ja